4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil staatssecretaris Visser van Defensie opnieuw aan de tand voelen... over het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Volgens verschillende oppositiepartijen... heeft Visser nog meer informatie achtergehouden dan ze eerder dachten. Aanleiding is een bericht van de Volkskrant. Die schreef dat de staatssecretaris achter de schermen... al veel langer op zoek is geweest naar een alternatief voor Vlissingen... dan tot nu toe bekend was. In februari overleefde Visser nog een motie van wantrouwen... vanwege deze kwestie. Denkvoorzitter Usturk stopt als partijvoorzitter... maakte hij bekend op een ledenvergadering. Hij blijft wel Kamerlid tot aan de verkiezingen van volgend jaar. Dan stopt hij daar ook mee. De partij kwam in een crisis terecht... door een vertrouwensbreuk in de fractie van Denk. Het partijbestuur onder Usturk... wilde fractieleider kan uit de partij zetten... maar dat ging uiteindelijk niet door. Usturk heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken... Sinds gisteren zijn zes nieuwe doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus, meldt het RIVM. Gisteren waren er vijftien nieuwe slachtoffers. Het totale dodental staat op ruim 6.000. Ook zijn er drie nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen 183 positief geteste mensen bij. Gisteren waren dat er 210. Het hoge aantal komt doordat er veel meer mensen worden getest.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 Het weer wisselend bewolkt en vooral in het noorden en de westelijke helft van het land wat regen. De zuidwestenwind is matig tot hard met langs de kust kans op zware windstoten. De maxima liggen tussen 13 en 16 graden. Morgen wat buien en minder wind, het wordt dan ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I want to go and do Ooh. En ook aan het begin van de uur drie van Zandkort op zaterdag... kunnen we de doofschoenen weer even aan, hè? Met uh, deze single van Cool en de Koe, wie kent hem niet? Echte uh, echt disco-albertje, uh, Lekker, Ja, dit, is, uh, dit brengt ons weer terug naar de roerige tijden ja, van de disco. Ja, terug in de tijd. Ja. Dus, nou, in ieder geval hoor je een cat down on it. Een uh, lekker begin van het de derde uur. En het de derde uur, daarin hebben we de volgende onderwerpen. Zoals de vaste luisteraars en kijkers weten natuurlijk... rond de klok van kwart over vier is het weer tijd voor Pit Report... En vannacht uh, uh, uh, wordt er weer uh, gereest in Amerika. Weliswaar zonder publiek. Maar met deelname van de Nederlandse coureur Van Kalmhout uh, gaat meerijden. Oké. Okay. Dus om um, half twee vannacht op de speciale sportkanalen live te volgen. Van Kalmhout in de, uh, in de race live vanuit Amerika. Goed, uh, Pit Report. Dat is om kwart over vier. Half vijf hebben we dieren van de week. En die luistert naar de naam Beauty. Daarna hebben we nog even een artikel over het circuit. Want het zal niemand zijn ontgaan dat er weer racegeluiden te bekennen zijn. Ik heb ze gehoord. En dan krijg ik alweer de kriebels. Want dan zou ik eens even gaan kijken wat er aan de hand is. Nee, nee, niet naartoe gaan. Want het mag dat allemaal nog zonder publiek. Maar daarover iets na half vijf, iets meer. Van de, vanuit de visie van Erik Weijers. Uh, kwart voor vijf is het natuurlijk tijd voor het gedicht van de dag. En uh, ondanks alles en ondanks uh, RIVM, uh, corona, uh, het gedicht van de dag is een vrolijke deze keer. En het uh, thema is Lekker Leven. Dat om kwart voor vijf, liefhebbers, uh, dan in ieder geval bent u weer aan de beurt met het gedicht van de dag Lekker Leven. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dank je wel, Albert-Jan. En kunnen ze jou ook zien? Nee, nee maar dan nee. moet even gaan zwaaien. Dan, ik ben wel. Dan, dan lukt het wel. Ik ben er wel. ZFM-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, het derde uur gaan we in met uiteraard ook in het derde uur weer heel veel lekkere muziek. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Met nu de single van Robbie Williams. Oh.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 Ain't gonna bet You survive You must survive When there's no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 You must believe, well there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Let's get a charcoal. De single van Robbie Williams en Supreme. We gaan op naar de Pit Report. Met daarin uiteraard weer heel veel laatste nieuws uit de autosportwereld. Maar is deze, Adult Education adult. Adult. Adult. Adult. Welvines uit de jaren 80. Des van Daryl en Johnouts en de Adult Education. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Het is 18 over op de zaterdag in de maandagmiddag en maandagdag voor de herhaling. Tijd voor de Pit Reports. De acht races voor de Formule 1 seizoen die tot de, dusver gepend staan in Europa. zijn voldoende om een nieuw wereldkampioenschap te bepalen. Volgens de reglementen moeten er GP's zijn verreden op minstens drie continenten in een in één seizoen om te spreken van een wereldkampioenschap. Maar die regel is volgens Ross Braun, de directeur van de Koningsklasse van de Autosport, vanwege de virus voorlopig geschrapt. In theorie zorgen die acht Europese wedstrijden voor een wereldkampioenschap al dus Braun tegen het vakblad Autosport. Volgens de regels moeten er voor een WK minimaal acht races worden verreden. De Formule 1 heeft vorige week de voorlopige racekalender bekendgemaakt. Op 5 en 12 juli, schrijft u dat maar vast even op... op 5 en 12 juli zullen er twee Grand Prix's worden verreden op het circuit van Inspielberg in Oostenrijk. Daarna volgen een race in Budapest, twee races op Silverstone in Groot-Brittannië... en races in Barcelona, Spa-Francorchamps en Monza. Ook Sochi heeft aangegeven gegeven open te staan voor een extra race huisvesten. De Formule 1 wil nog uitkomen op één seizoen met 15 tot 18 races. Maar het is vanwege de virus nog onbekend of er races buiten Europa zullen worden verreden. Maar nogmaals, op 5 en 12 juli de eerste twee en beide in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Sommige Europese raceclips hebben van de Formule 1 organisatie compensatie gekregen voor het wegvallen dit jaar. van inkomsten uit recette, recettes door de virus. De contracten voor de Grand Prix op hun complex zijn met een jaar verlengd. Het gaat om de Grand Prix van Hongarije. nu tot en met 27, 2027 op de Hougarou-ring... België tot en met 2022 op spa francorchamps en Italië tot en met 2025 op Monza. Het extra contractjaar maakt deel uit van een financiële regeling... voor, de organi voor het organiseren van een raceweekend in de Formule 1... achter gesloten deuren in dit ingekorte seizoen. We hebben tijdens de onderhandelingen getracht... een zo goed uh, mogelijk akkoord te sluiten voor zowel het land... Als de sport, zelfs in deze uitdagende tijden... liet directeur Cholt Grilaj van de Hungaroring-circuit weten. Exacte cijfers kan ik niet geven... maar de rechtenvergoeding is een fractie van wat we zouden betalen... bij een race met het publiek. Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas... nemen volgende week plaats achter het stuur van een Mercedes-bolide. Het duo gaat twee dagen testen op het circuit van Silverstone... in een twee jaar oude zilverfile en Mercedes gaat in die twee dagen de procedures testen... voor de herstart van het Formule 1-seizoen op 5 juli in Spielberg... op het, bij de Grand Prix van Oostenrijk. Hamilton zal woensdag achter het stuur van de W09 plaatsnemen... en Bottas een dag eerder. Gedurende het seizoen mogen er volgens de Formule 1-reglementen... geen testen worden gehouden in de huidige boliden. Mercedes, Mercedes liet ook weten dat het testcoureur Stoffel van Doorne en Esteban Gutierrez gaat delen met de teams van McLaren en Racing Point... McLaren maakt vanaf 2021 gebruik van Mercedes-motoren. De band tussen Racing Point, volgend jaar Austin Martin... en het meest succesvolle team van de afgelopen jaren is sowieso al hecht. Racing Point rijdt dit jaar in de Formule 1... met een bijna identieke kopie van de Mercedes-Bolide van 2019. Daarnaast heeft Toto Wolf van Mercedes nauwe zakelijke banden... met Laurens Stroll, de vader van uh, coureur Lance Stroll... en eigenaar van Racing Point en aandeelhouder Austin Martin... Dan even nieuws uit de wereld van de DTM. De vijfde wedstrijd van de Deutsche Toerwagenmeisters, de DTM, wordt dit jaar in Assen in principe voor lege tribunes verreden. Tussen 4 en 6 september doen de Toerwagenkampioenschap Drenthe aan. De organisatie hoopt stiekem nog op een tweede editie met toeschouwers. Nog even voor de start van de DTM, zoals het programma er nu uitziet. Uh, de eer op 10 tot en met 12 juli de Noorisring. en de ronde 2 op uh, 1, februari, of, uh, 1 uh, 2 augustus. Dus uh, in ieder geval ook de DTM weer actief. En tot slot, ik zei het u al, het zijn niet de avonturen van Kuifje... maar van Rinus in Amerika. Autocoureur Rienus van Kalmhout kwam hem eindelijk terug naar de Verenigde Staten... net op tijd om zijn debuutrace in de Indycar-series. Dat had heel wat voeten in de aarde. Het kostte talloze telefoontjes en e-mails tot het Witte Huis aan toe... om van Kalmhout, Kalmhout de lucht in te sturen. De coureur bleef er zelfs koel cool onder en kreeg net op tijd groen licht. Zoals gezegd, vanavond volgt zijn lang verwachte debuut... namens Ed Carpenter Racing... De race start om twee uur vannacht, Nederlandse tijd... zoals gezegd in de nacht van zaterdag op zondag. En de kwalificatie is drie uur eerder. Dus voor de liefhebbers vanaf half twee vannacht... live van Kalmhout in de Amerikaanse Indie-series. Ga jij kijken? Uh, ik, tegen de tijd ben ik meestal wel even wakker. Denk het wel. Oké, oké. Okay, okay. Nou, het wordt wel uh, spannend. En inderdaad, uh, zijn uh, debuut dus. En uh, fijn dat hij toch uh, daar uh, terecht is gekomen hè, in uh, Amerika. Ja, dat, dat is echt uh, breaking news, hoor. Ja, zeker. Nou ja, vannacht dus uh, deze belangrijke race. En uh, Albert Jag gaat het volgen. En dan hoor ik morgen wel hoe die afgelopen is. Dus ja, dat, dat een hoor je goed dat idee. Dat hoor je wel, ja. Bij Saltford op zondag moet je morgen ook weer luisteren. Tussen twee en vijf. En hier is uh, Margriet Eshuis. It's Ik krijg houden bij CFM Sandfoort. De Magriet Eshuis uit de groep Lucifer, uiteraard. En Black Pearl. Mocht je trouwens CFM willen beluisteren, dat kan hè. Kan er ook op DAB tegenwoordig. Kanaal 6A digitaal via DAB. Zijn wij in de hele regio te ontvangen. Van Magriet Eshuis, trouwens, Nederlandse zangeres, uiteraard, gaan we weer naar een Nederlandse band toe. En deze band heet Sandy Coast.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 Man. And I never thought I'd see her again. And I even failed remembering her name. But the other night at the Studio 54, she came suddenly walking through Not the size. Guess it's the promise in those eyes that makes it pretty. Ooh, like she was. Lekker zingen, hè, Over de thuis van de Sandy Coast. Geweldige tijd. Herinner je zich deze nog? Nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog. ja. Nog. Die huis op Jenny. Zatvoort op zaterdag vijf. Tijd voor het duur. Een lieve oude tante zoekt liefdevolle plek. Hallo, ik ben dus Beauty, een Border Collie-dame van bijna 10 jaar oud. Helaas ligt mijn baasje in het ziekenhuis... en kan ze niet meer voor mij zorgen omdat ze erg ziek is. Ik ben daarom noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek. Naar mensen ben ik echt een knuffelkont. Aandacht is het mooiste wat er is. Samen lekker kroelen op de bank staat ook op mijn verlanglijstje. Omdat ik al wat ouder ben, houd ik wel van mijn rust. Tegen andere honden kan ik hard blaffen als ze te dichtbij komen... en deze vind ik dan ook niet echt leuk. Ik zoek een huis zonder andere honden, met mensen die het niet erg vinden... dat ik niet los kan lopen. Aan de riem kan ik, zolang ze op gepaste afstand uh, blijven... netjes uh, negeren, de honden dan... Alleen thuisblijven ben ik gewend, maar had in mijn vorige huis wel een blafband om. Ik ben netjes, zinnelijk en ken veel commando's. Ik had in mijn vorige huis een bench, deze stond altijd open... maar ik vond het heerlijk om hierin te liggen. De laatste tijd kwam ik door de ziekte van mijn baas alleen nog maar in de tuin. Buiten plassen of straat is voor mij heel spannend. Daarom zou ik graag ergens wonen waar dit kan worden opgebouwd vanuit de tuin. Omdat mijn leeftijd, eh, Ondanks mijn leeftijd ben ik nog best fit...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 De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook beauty verdient een thuis. Inderdaad, ga voor deze beauty naar het Kennemer thuis Aan de in Zandvoort, Nieuw-Noord. Daar zit het zeg maar voor het Kennemerland, voor de regio dus. En ook beauty wacht op een nieuw baasje daar. We gaan op naar het gedicht van de dag. Ik heb er nu al zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Blijf daarvoor luisteren naar de Zandporsen radio. Kim Wild en de Four letter words. Ja, je hebt nog een berichtje over het circuit. Wat hoorden, de racegeluiden inderdaad van de week langskomen? Afgelopen week kon je weer het geluid van brullende racemotoren in het dorp horen. Voor de echte zandpoorters klonk het als muziek in de oren. Het circuit, dat vanaf 15 maart plotseling op slot moest... komt langzamerhand weer tot leven. Sinds vorige week mag er weer gereden worden op de baan. Geen wedstrijden weliswaar, maar de coureurs kunnen in ieder geval volop trainen. Erik Weijers, chief sporting officer van het circuit Zandvoort... is blij dat er weer wat activiteit op de baan is. Het was zo raar. Maanden waren we dag en nacht met een hele enthousiaste ploeg in touw geweest... met de voorbereiding voor de eerste Grand Prix sinds 35 jaar. En dan is het plotseling op 15 maart afgelopen. We konden niks meer doen. En dan zit je van de ene op de andere dag zomaar thuis. Maandenlang gebeurde er helemaal niets op het asfalt van het circuit. Maar dat is nu gelukkig voorbij. Er mag weer getraind worden... Weijers. je merkt dat er onder de rijders veel animo is om weer te kunnen racen. De meeste hebben nog niet gereden op het vernieuwde baan met de spectaculaire kombochten. En dat vinden ze natuurlijk geweldig. Voor de rijders van professionele teams, als mede een groot aantal clubrijders... geldt dat ze volgens de corona-richtlijnen uh, moeten handelen. Zo kun je niet zomaar langskomen. Je moet van tevoren re reserveren. Het terrein is nog hermetisch afgesloten voor buitenstaanders. Ook mag er maar een beperkt aantal mensen op en rond de baan aanwezig zijn. Vooral onder Zandsporters merk je dat ze dit jammer vinden. Een grote groep heeft de nieuwe baan nog niet van dichtbij kunnen zien. En dat is heel jammer, maar dat zijn nu eenmaal de voorschriften. De rijders kijken rijkhaalzend uit naar het moment dat ze weer wedstrijden mogen rijden. Ook voor de racerij geldt 1 september als datum dat er in wedstrijdverband mag worden gesport. Maar je ziet nu dat de routekaart regelmatig wordt aangepast. En hopelijk gaat het ook gebeuren voor de wedstrijd forter Aldus Weijers. Na de, nu de Grand Prix definitief dit jaar niet in Zandvoort wordt gehouden... ...kijkt hij alweer vooruit naar volgend jaar. Het is goed dat het nu niet doorgaat, euh, zonder publiek zeker niet. Dat moet je niet willen. Helemaal in Zandvoort wil iedereen erbij zijn... ...zowel op het circuit als in het dorp. Daarom hoop ik dat het volgend jaar wel gaat lukken... ...en dat we alsnog een groot feest van kunnen gaan maken. Alle voorbereidingen zijn gedaan. De draaiboeken liggen klaar. Dus laat de Grand Prix maar komen in 2021. Al dus bij er. Zo is het uh, Albert-Jan. Ik zag inderdaad uh, van de week allemaal van die leuke filmpjes uh, langskomen op uh, internet. Ja. Van uh, onboardcamera's en dergelijke. Van mensen die voor het eerst... Uh... De race te hebben op het uh, sandwort circuit en inderdaad ervaren hebben dat het uh, circuit een stuk sneller is geworden door de kombochten. En hier is de muziek van de Nova Benz. trollen meneer Vos. Ik wel. Ja, mooi, mooi, mooi. Wat, wat je mot zo aan de bak, he. Ja. Voor het uh, gedicht van de dag. Yo, de, de shirts, een uh, lekkere plaat uit uh, volgens mij de jaren zeventig uh, zelfs. En tell me your plans. Het is tijd voor het gedicht van de dag. En vandaag gaan we lekker leven. Het leven is een feest. Geniet van elke dag. Kijk naar boven en zie de zon problemen zijn geweest ze verdwijnen met een lach ik heb mijn dromen, ik ben nog jong en als jij het even zwaar hebt dan neem ik je met me mee gaan we samen lekker stappen dan ben jij zo weer oké okay. en we praten over alle mooie dingen die er zijn met een lach op je gezicht maak je mij zo blij blij ik wil leven, ja lekker leven Geen tijd voor zorgen of trammeland Ik wil leven, ja lekker leven Niet bang voor morgen Niets aan de hand Vandaag, vandaag is nog lang niet voorbij Dus pluk de dag Samen met mij Er zijn soms van die dagen Dat toch alles tegen zit Nee, niet klagen Maar draai het om Zet je gedicht op YouTube en misschien wordt het een hit. Er zijn zoveel leuke dingen, maar je moet ze even zien. Zet je roze bril maar op. Ja, dit is jouw dag misschien. Je moet elke dag genieten, want het leven is maar kort. Ik ben al tevreden als het morgen net zo wordt.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 Nee, niet klagen, maar draai het om Zeg je liedje op YouTube en misschien wordt dat een hit En dan ben jij straks opeens de bom Er zijn zoveel leuke dingen, maar je moet ze even zien Zeg je roze bril maar op, ja dit is jouw dag misschien Je moet elke dag genieten, want het leven is maar kort Ik ben tevreden als het morgen I'm Dat muziekje er ook bij, hè? Briljante, briljante plaat inderdaad, zeggen van uh, Mart, hoogkamer en ik wil leven, ja lekker leven. Ze zei tegen mij: ik wil dit niet meer.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 Vast een klein beetje voor op uh, Entertainment for You. Zo dadelijk om zes uh, uur. Dit was de nieuwe single van Tino Martin. En volgens mij was dit echt een... Uh, ja. Nummer één. Ja toch, Albert-Jan? Voor uh, Entertainment for You zeker? Ja, zeker. Maar ja, wat lijkt die stem op vroeger. Ja, enorm. Ja, het is wel... Jij, als je het niet weet, dan zeg je van het is vroeger. Ja, daar da, da lijkt het zeker op. Maar goed, ik voel... Was sorry, maar genoeg. Ik voel hier weer een gedicht aan. Ja, Vol. ik ben ook heel benieuwd wat, wat je <laughs> ervan gaat maken. Ja, zo dadelijk uh, zes uur entertainment voor jou. Uh, ja, van zes tot uh, negen. Uh, ja, zes, zeven, acht bedoel ik. En dan is uh, Fretten weer. Dan is Fretten weer. weer. Uh, morgenochtend uh, van uh, tien tot één. ZFM Jazz. En van 2 tot 5, wat is het dan? Uh, Zandvoort op, op zondag! zondag. Yes, dan, dan zijn wein... wij door je. is weer in koor. Dus ja, morgen, morgen van twee tot vijf. Maar goed, dan... heb je nog een paar cliffhangers uh, voor. Ja, ja, twee interviews. Eén met de burgemeester en één met uh, de uh, vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland van Zandvoort. Ja, omtrent uh, de heropening van uh, de trassen en uh, de, de opening van het strandseizoen. En hoe dat allemaal verlopen is. Dus dat allemaal tussen 2 en 3 morgenmiddag tijdens Zandvoort op zondag. Live! Wij, wij zeggen bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen. Toch? Tot, tot morgen. Doei doei! Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble